Krijg je van Alain Altena. Goedemiddag. Er zijn tijdens de jaarwisseling veel meer auto's en woningen in brand gevlogen... dan in andere jaren. Er gingen 361 auto's in vlammen op... en er is een verdubbeling in het aantal woningbranden. 228. De meeste incidenten waren in de regio's rotterdam Rijmond en Haaglanden... maar ook Groningen springt eruit. En over Groningen gesproken... de politie heeft twee tieners opgepakt voor een brand in het dorp Bedem. Op Oudjaarsavond ging daar een sporthal in vlammen op. Daar kwam ook asbest bij vrij... De politie houdt rekening met brandstichting. Een van de tieners is 18, de andere minderjarig. In Duitsland zijn tien mensen gewond geraakt... omdat ze een bijtende vloeistof hadden gedronken in een visrestaurant. Een van hen zou zwaar gewond zijn. De slachtoffers hebben chemische brandwonden aan hun mond, neus en keel. De politie onderzoekt of bij het serveren van de drankjes... de alcohol misschien is verwisseld met schoonmaakmiddel. En de Consumentenbond waarschuwt voor de proteïne-hype. We kopen massaal producten met extra veel eiwitten, zoals repen of shakes... maar die voegen volgens de bond eigenlijk weinig toe. Want de meeste mensen krijgen al genoeg eiwitten binnen door hun normale voeding... en ondertussen betalen we wel veel geld voor al die proteïne-producten. Het weer van Weerplaza, winterse buien. In het Binnenland kan de sneeuw blijven liggen, dus 2 tot 5 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag. Dankjewel Alain, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met één file die langer is dan 20 minuten op de A50 Os Eindhoven. Tussen de Julian J. E. Ewelbrug en Sonnenbreugel Breugel kom je in een half uur. Controles, die zijn niet gezien. You music Bas van Nimwegen. Zo, lekker die vrijdagmiddag door met het klassiekertje van George Michael zometeen. En dit is Mel Smit, stay...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 Machine back you Een beat of your heart of in mijn geval een uh, hele andere beat ja een uh, snijbeat mijn vriendin is uh, inmiddels bijna 37 weken zwanger uh, kijk je toch uh, af en toe even hoe groot het is hè, de baby vooral mijn uh, producer Corinne, die vindt het leuk om dat in de gaten te houden uh, dan wordt het steeds een beetje vergeleken met allerlei uh, nou ja groenten en fruitsoorten de baby is uh, nu zag ik ongeveer 48 centimeter lang dus dat is de grootte van een snijbeat de ja, ik moest ook even googelen, maar dan heb je een beetje een idee. En ik wil even kijken. Nee, nee. nee, nog geen gemiste oproepen ook. Dus alles is nog rustig. Maar mocht je mij dadelijk ineens niet meer horen... en heel veel liedjes achter elkaar horen, dan weet je een beetje wat. laat. Het is Kimi, is ik met Davine Michel zometeen. What a woman! En dit is George Michael, Careless Whisper. I feel so unsure. screen state of mind needs to let the sink in. Oh, no, don't get me wrong, I love my man. But I thank the Lord she made sure that I am a woman. Man, what a woman. Davina Michel bij Key Music and What a Woman. En heb je, je ex al gebeld? Huh? Ja, het is vandaag 2 januari, de dag van de ex. Eigenlijk bedoeld om uh, ja, ook gewoon even stil te staan bij die verloren liefde. Die uh, is misschien uit het oog, maar nooit uit het hart. Het idee is dat je even terugdenkt aan de mooie momenten die je had. En ook dat hij of zij ons gemaakt heeft tot de persoon die we nu zijn. Ik voel me een beetje lifecoach uh, nu als ik dit zo zeg. Maar uh, ja, het advies is dus om uh, die ex van je gewoon, uh, gewoon eens even op te bellen met de beste bedoelingen. En ja, niet, niet gelijk te oordelen, maar gewoon even dankbaar te zijn voor uh, nou, ja, wie het je heeft gemaakt. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat ook echt doen vandaag. Ik kan het me niet voorstellen. Nou, tenzij je ex in Tiel woont natuurlijk. Dan zou ik toch ook heel eventjes bellen. Dus gisteren natuurlijk de postcode kan je gevallen. Dus uh, misschien kan je de, bar, de banden nog een beetje uh, nou, herstellen. Adam Levine die mag uh, haar bijna zijn ex noemen. Hij uh, weet dat ze niet samen zullen blijven. Dat hun relatie klaar is. Maar uh, iedere keer is het. Ah, Oké, okay, nog één nachtje dan. One more night. This is five 5. Thank you. Uh, Nieuws van Sam Veld ga je zo meteen horen. Lekker liedje. En natuurlijk... Het ik moet zeggen, ik ben de dagen zelf echt helemaal kwijt. Gisteren voelde echt helemaal als zondag, vond ik. Maar uh, ja, het is gewoon vrijdag, hè? Misschien voor jou ook gewoon de eerste werkdag van 2026. Helemaal fris en vol nieuwe energie, toch? Ga ik vanuit. Nou, ook geen beter moment om mee te doen... aan het slimste bedrijf van Nederland dan. Zometeen de eerste ronde van het nieuwe jaar. Oftewel, dat is ook goed nieuws. Je staat sowieso bovenaan in het maandklassement. Dus, pak de QA erbij en stuur daar het goede antwoord... op de volgende opwarmvraag. Welke nog overgebleven Nederlandse darter... speelt vanavond de halve finale op het WK Dart? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee...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 Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan 20 minuten. Dat zijn er twee. De A12 Arnhem Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten 24 minuten. En de A50 Os Eindhoven tussen de Julian J.E. Welbrug en Sint-Oederrode. Daar een gladde weg. Half uur vertraging. Eén controle die staat op de A2 echt Maastricht. Opletten bij Born bij 232,9. Van Nieuwege. met Jason de Rouleau, zo meteen, en dit is Ed Sheeran. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the frame. So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 But I still won't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 je show you... ...how the world is big and beautiful... Newster Samveld bij Music. Like, hey, son. Ja, vanavond klinkt dit weer zo. Ja, dit weer zo. Ja, Welke Nederlandse darter... ...speelt vanavond de halve finale van het WK Darts? Beste Sascha. Ja, Gian han komt heen. Inderdaad. Ja, mooi. Hè. 23 jaar is hij vanavond als enige Nederlander over... ...in de halve finale. Weet je ook tegen wie? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Gary Anderson. Ja, dat zou je. Ja, ja, ja, ja, bij jou gaat er een lampje branden nu natuurlijk. Ja, mijn vriend kijk gewoon met mijn vriend mee. Ah, heel goed. Het slimste bedrijf van Nederland. Zo, Sasha, jij gaat meespelen voor Essent in den Bos. Ja. Wat doen jullie? Sorry? Wat doen jullie? Ik, ja, bij uh, het verkoop energie. Ja, precies. Nee, dan heb ik de een goede cent voor me. Ik had wel zo'n vermoeden ja, En wat doe jij daar precies? Ik, ja, ik ben uh, trainee, dus ik uh, loop op verschillende afdelingen mee. Ah, oké. Maar is zit het nu ja. uh, helemaal in de nieuwe energietarieven, of niet? Van het nieuwe jaar die allemaal gecheckt moet worden. Ja, precies. Ja, het verandert elke keer. Heel ja. goed. En uh, hoe is het op 2 januari? Ben jullie een beetje vol kantoor? Of zit je maar in je uppie? Nee, ja, ik ben toevallig zelf vandaag vrij, maar uh, volgens mij zijn er ook heel veel vrije. Dus ah, zo. Oké, okay. je gaat de eer gewoon een gaan voor uh, Essent. Je weet hoe het werkt. Eén minuut op de klok om zo snel mogelijk uh, vijf vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft, gaat u je plek bepalen in het klassement? Ja, is goed. Ben je er klaar voor? Ja. Zij is twijfelachtig. <laughs> Hier komt vraag 1. Van welk land is Dick Advocatenbondscoach? Eh, uh, pas. Wat betekent het Engelse woord eggplant? Eh, uh, zien. O, hoeveel is 6 keer 6? 36. Welke kleur heeft Bert van Ernie? Groen. <laughs> Welke kant van de boot is bakboord? Rechts. Wat is de hoofdstad van Drenthe? Eh, uh, over de, de. pas. Waar start en eindigt de Altijd Elfstedentocht? Plaats? <lacht> welke plaats? Vlier Welke filmreeks speelt zich af op Zwijnstein? Harry Potter. Hoe vaak staat de letter U in La Boopu? Drie. Op welke datum is Drie Koningen? 8 januari. Op uh. welke, uit welke film komt het personage Buzz Lightyear? Uh, sorry, sorry. En toch nog! Ah, Ach, Sasha! ja. Waar ging het mis? Ja, laten we zeggen dat we toch nog in de kerststemming zitten. Ja, precies. Je zit nog een beetje in de vakantiemodus. Nou, ja, dat mag precies. nog, want je bent nog niet uh, aan het werk. Dat scheelt dan. Uh, Dik ja. advocaat is bondscoach van Curaçao. Oké. Okay. Nou ja, die ga ik niet meer vergeten. Niet nee, helemaal. hij heeft uh, aangekondigd dat hij uh, ja, waarschijnlijk gaat stoppen na dit uh, WK. Um, de kleur van Bert, dat is niet groen. <lacht> Hoe kom je daar nou toch bij, <lacht> Sascha? Ja, ik uh, zou het echt niet weten. <lacht> Geel is Bert. Ja, en Ernie is oranje. Bakboord, dat is links. Ja, pure gok. Ja, niet rechts. Drenthe is de hoofdstad... Of de hoofdstad van Drenthe is Assen. Ja. Ja. La Boeboe, drie keer, zei jij. Maar het is twee keer staat de letter U in La En En koningen is 6 januari. Ja. Ja, gok. Ja. Laten we met het positieve nieuws beginnen. Je bent de nieuwe nummer 1 van Nederland. Ja! Yeah! In het maandklassement kom je bovenaan te staan. Essent uit den Bos. Uh, alleen de tijd, Ja, die is niet zo best. Vijf seconden over. Ja, nou ja, ik sta nu een keer bovenaan. Zo is het maar net, Sasha. Ik uh, wens je fijne vrijdag nog. Hetzelfde. Doeg. Doei. Doei. The is back in the atmosphere. I wish you were mine, but all my love is wasted. Why can't we just say, say what we gotta say. We're running out of time, and it's me to face, it, face it. Kensington bij Key Music en Stay. Het is uh, bijna twee uur. Hij zit nog een koude, overgebleven oliebol weg te werken, maar zometeen fris en fruitig. Hier met de grootste hits van Nederland, Stefan Bouwman. Met de allereerste editie van de Nederlandse top 40 van 2026. Met de eerste nieuwe binnenkomer, gelijk op 40.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 So now she gets up in wounds She thinks run running pain and fight the costs She empties all the tip jars It won't get back when she lost Outside the window With two fingers to shoot She lifts her head I'm just a blur out of smoke She doesn't have to look back To know where she's got to go